En, hoe was het? Het was wel goed, geloof ik. Ik zal bij de tweede koffieverslag uitbrengen. Het hoofdbureau negeert onze kritiek. Geen hmm. aanleiding gevonden om in de voordracht wijzigingen aan te brengen. Eén en dat betekent dat de heren Duk plas en schouder met rustig in de kaart. dat het volste vertrouwen heeft in deze keuze... en dat het ervan overtuigd is dat de deskundigheid van de nieuwe leden... de werkzaamheden van het instituut en groepen zullen komen. Dat zat erin. Hoe is het hier gegaan? Niks bijzonders. En met Dini? Dat gaan we wel. Ik geloof niet dat ze nog veel van begrijpt. Gewoon de moed niet opgeven. De zachte krachten winnen in het eind, zegt Peter altijd. Met Koning? Met Knottenbelt. Knottenbelt. Meneer Koning, ik, ik stoor u toch niet? Nee, sturt me niet. Anders kan ik ook wel een andere keer. Nee, sturt stuurt me heus niet. Ik heb een kopie van uw brief aan het bestuur ontvangen. Ja? En ik, ik zie nu wel in dat ik me... met achter die voordracht op te stellen een grote fout heb gemaakt. Ik heb me laten overdonderen. Ik vind het inderdaad een heel verkeerde voordracht. Kan ik er nog iets aan doen? Een, een brief schrijven? Dat ik achteraf toch niet gelukkig mee ben? Dat zou wel aardig zijn, maar... Uh... Stuur heeft de voordracht al overgenomen en ze zullen daar zeker niet op terugkomen. Dus u denkt dat het geen zin meer heeft? Ik ben bang van niet. Het dat is erg. Ik had het zo niet moeten doen. Ze uh, hebben helemaal niks meer laten doen en zo erg is het ook niet. Nou, ik blijf het toch wel erg vinden. Ik vind het in ieder geval heel aardig dat u me hebt opgebeld. Ik zou er verder maar niet meer over inzitten. Dat doe ik toch wel, maar ik zal er u dan verder niet meer lastigvallen. Dat was de bedoeling niet. Dat begrijp ik. Ik vind het echt heel aardig. Uh, dank u wel. Dag, meneer koning. Dag, meneer Knottenbelt. Knottenbelt heeft spert van de voordracht. Hij voelt zich overdonderd, zei hij dat. <lacht> ik heb overigens het proefschrift van de maal gelezen en zijn artikelen, maar het is wel heel erg dun. En, hoe was het? Bij de tweede koffieget. Ik kan me voorstellen dat Goorse daar niets in zag. Die man heeft een paar heel kleine, minimaal kleine ideeën. Zoekt daar dan een paar feiten bij zonder enig onderzoek. En klaar is Kees. Wil jij ze ook nog zien? Ja, ik geloof het wel. Dat lijkt me bovendien een heel domme en ook een heel erg wijze man. In ieder geval kan het bureau er nog veel plezier van hebben. Hoe ouder ik word... Hoe meer ik tot het inzicht kom dat we door idioten bestuurd worden. Mark, ik hoor dat jij mij wilt spreken. Ja. Ga even zitten. Maar ik heb niet veel tijd. Kost ook niet veel tijd. Hoe gaat het? Hoe bedoel je? Omdat ik hoor dat je ziek bent. Van wie heb je dat gehoord? Van Kors. Het was anders niet de bedoeling dat daar rugbaarheid aan gegeven werd. Kan wel zijn, maar. Ik ben wel verantwoordelijk nu Jaap weg is. En je bent er bijna nooit meer. Ik heb op advies van mijn huisarts besloten om mijn prioriteiten enige tijd elders te leggen. Wat is elders? Bij mijn proefschrift. En waarom kan dat niet hier? Op het bureau? Omdat ik ook nog moet slapen. Mijn huisarts vindt het verstandiger dat ik een tijdje wat rustiger aandoe, omdat ik anders wel eens overspannen zou kunnen raken, en daar is het instituut nog minder bij gebaat. Ofwel soms. Kan ik dat advies niet eens op papier zetten? Ja, dan kan ik die man niet mee lastigvallen. De man heeft de druk, die zit zelf op de rand van de overspanning. Het probleem is dat ik vandaag of morgen van de personeelsadministratie van het hoofdbureau een vraag krijg over jouw arbeidstijden. Dat hoeven ze toch niet te weten als jij hun dat niet vertelt? Dat komen ze te weten als ze de aanwezigheidsregistratie bekijken... en dat doen ze van tijd op tijd. Kan een ander dat dan niet voor me invullen? Nee, daar beginnen we niet aan. Wat ik wel kan doen... je kunt voor mij tijdelijk toestemming krijgen om thuis te werken... maar dat kan alleen tijdelijk. Nou, laten we dat dan maar doen. Maar, dat betekent wel dat je in die tijd orde op zaken moet stellen. Dank. je. Dat is dan afgesproken? Een ogenblik nog... Ik kijk nog even of ik ook nog een vraag aan jou heb. Uh -huh. Ja. Ben jij bereid om een avond bij mij thuis... de eerste hoofdstukken van mijn proefschrift met mij door te nemen? Uh, is dat niet veel meer iets voor Jaap? Die werkt daar veel meer vanaf dan ik. Dat is een heel goed idee. Ik schrijf het op. Jaap. Bak. Zo. Ben je daar heel dankbaar voor. Dank je. Wat zit er eigenlijk in die tas? Mijn materiaal. Er is al eens een poging tot inbraak bij mij gedaan. En ik heb een idee wie daarachter zit. Als ik sprak gisteren in arnhem Goslinga. Hij beweerde dat het hoofdbureau op het punt heeft gestaan om het AP-Beta-instituut op te heffen. En dat dit de enige manier was om het te redden. Geloof je dat? Ik weet niet wat ik geloof moet. Ik ben nu naar de directeurvergadering. Aan het eind van de ochtend ben ik weer terug. Dag nou, ja. heb je een ogenblik? Ik moet naar de directeurvergadering. Twee minuten. Heb je de laatste tijd nog contact met Mark gehad? Een paar weken geleden. Die man is stapelgek. Ik maak me daar echt zorgen over. Ik weet niet wat ik aan moeten doen. Hij heeft me een avond bij zich thuis gevraagd... om over zijn proefschrift te praten. Aha. Ik wist niet wat ik zag. Uh -huh. De vloer was bedekt met stapels fotocopieën... soms wel een meter hoog... en wat hij zegt is wachttaal. Hij is het spoor volkomen bijster. Ik heb gezegd dat hij eerst maar eens wat afstand moet nemen... maar hij moet naar een dokter. Kun jij die man niet naar een dokter sturen? Hij laat zich niet naar een dokter sturen. Zo kan het niet doorgaan. Nee, zo kan het niet doorgaan. Um, ik hoop maar dat op een gegeven moment... de wal het schip keert. Dan moet er wel een wal zijn. De Rijksgeneeskundige Dienst. <lacht> Als er niks anders over blijft. Ik wou daar alleen nog even mee wachten, want die keuren hem af, natuurlijk. Maar op een gegeven moment zit er niks anders meer op. Enfin, je ziet maar. Erik. Ha. Ik heb een stoel voor je vrijgehouden. Dank je. Ik kom. Kom wel. Dag, droog. Dag, rond. Dag, herders. Dag. Doe me. Dag vanavond. Ik regel dat. Laat mij alleen nog even weten wat de kosten zijn. Dag, koning. Meneer Meter, kan ik u nu achterhoofd even spreken? Hoe lang? Tijd Kan. Dag vanavond. Dag, Poltsappel. Hoe gaat het? Goed. En met uh, die Ninjetjes? Koning, dit is toch geen goed Nederlands? Nee, dat is geen goed Nederlands. Dat dacht ik al. Nee, dat is geen goed Nederlands. Dus ze heeft er uh, moeite mee. Als het niet goed gaat, dan moet je het zeggen. Ik wil niet dat ik jou met mijn problemen op Nee, je zadelt het niet op. Wij gaan beginnen. Het is iemand tijd nodig heeft. Zodra ze ons vertrouwt, kan ze. Het is een kwestie van durf. De notulen Blad erin. Hav een De derde regel van de tweede alinea is geen goed Nederlands. Ik begrijp hem in ieder geval niet. Ja, daar is iets mee gebeurd. Koning, hoe formuleren we die zin zodat hij begrijpelijk wordt? Welke zin? Tweede alinea, derde regel. Corning. Ik heb gehoord dat het hoofdbureau op het punt heeft gestaan het AP-Beta-instituut op te heffen. Is dat juist? Van wie heb je dat gehoord? Van de voorzitter van de wetenschapscommissie. Dan is de heer Gosinga volstrekt verkeerd geïnformeerd. Kan het ook niet zo zijn dat het bestuur dat van plan is geweest? Als het bestuur dat van plan was geweest, zou ik dat geweten hebben. Zulke plannen komen niet van het bestuur, die komen van mij. Een paar jaar geleden. Toen heeft de naam van het Beerta Instituut wel eens gecirculeerd op het departement met die van een groot aantal andere instituten, maar niet op het Hoofdbureau. Dat kan ik ook tegen mijn mensen zeggen, als daarnaar gevraagd wordt. Dat kun je zeggen. Het Beerta Instituut is een van onze beste instituten. Wij hebben nooit aan opheffing gedacht. Dank u. Tevreden? Tevreden. Tot ziens. <tus> Kees. Hij is erg slecht. Ik weet niet of hij jullie herkent. Dag. Daar zijn we. Dag. Hoe gaat het? Ik, ik kan alleen niet converseren. Maar dat hoeft toch ook niet? We komen gewoon wat bij je zitten. Wij amuseren ons wel. En als je last van ons hebt, dan zeg je dat maar. Dan gaan we weer weg. Wil jullie thee? Jawel, hè? Maarten? Ja, graag. Dag, grootje. Dag, grootje. Hij slaapt. Heeft hij eigenlijk pijn? Zodra hij pijn heeft, krijgt hij morfine. Maar raak je daar dan niet aan gewend? Hij hebben heel alleen te hallucineren. Gisteren zag hij plotseling een witte bier in de kamer. Oh. Ja. Ja, waarom een bier? Hij moest er achteraf zelf ook om lachen. Hoe <lacht> was het ook weer? Maarten niets en ik een klein beetje suiker. Ja. Willen jullie een strookwafel? Ah, oh, ja. lekker. Als <lacht> je daar nog aan gedacht hebt. Als ik daar niet meer aan zou denken, dan was ik ver. Meer. Frans wil ergens begraven worden waar Grind ligt. Het moet knarsen. Weten jullie op welke begraafplaats in Amsterdam Grind ligt? Um, ik ken alleen de Oosterbegraafplaats. Volgens mij is daar geen Grind. En die begraafplaats waar we altijd op de fiets langskomen als we naar Broek gaan? Oh, daar ligt ook geen Grind. Zorg niet. Dat zou kunnen. Uh, je, je, je zou ze kunnen opbellen? Tja. Mijn broer moet begraven worden waar Grind ligt. Zullen we weer eens gaan? Ja. Hij slaapt, geloof ik. Ga je weg? Wij komen gauw weer terug. Gauw dat je lief is. Tot kijk. Best. Hij wil jullie een hand geven. Dag, Frans. Dag. Nicolien. Dag, Maarten. Dag Frans. Het beste. Zeg het maar. Kunnen jullie nog even wachten? Ik loop nog even een eentje mee. Hebben jullie misschien zin om nog wat te drinken? Ik heb dat wel nodig.